9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Rotterdam is gisteravond een fietser overleden na een aanrijding. De automobilist reed na de botsing door en toen leefde het slachtoffer nog. Hij werd op straat gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen. De politie heeft de hele nacht gezocht naar de automobilist. Rond half vier werd hij gevonden en aangehouden in Rotterdam over Schie.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 Vleesvervangers zijn populair. De verkoop van die voedingsmiddelen is de afgelopen twee jaar met ruim 50% gestegen. In diezelfde periode daalde de verkoop van rundvlees, varkensvlees en wild met 9%. Kip werd nog wel iets meer verkocht. Ook zijn slagerijen steeds meer vega-producten gaan leveren. Het weer nog geregeld zon vandaag, een enkele bui... en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond regen, morgen flinke buien, maar ook zon... en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFF. En goedemorgen bij het tweede uur van de Summer Wake Up. Dit is Urge Wind and Fire en het is 4 over 9... Urban the Fire hier op ZFM. Maurice White, Philip Bailey, Fred White, Ferdinand White, allemaal familie. Eén groot orkest en ooit een van de grootste bands ter wereld. Urban the Fire. Het is 7 over 9 hier op ZFM. We doen even rustig aan. Craig David, Seven Days, die neemt even de week met ons door. En dan kom ik zo weer terug. Before the time, I said I her a cost her name, six digit number and a date with me tomorrow at night. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. what was the deal? A pretty girl that's 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen? Well, let me update. what did she say? She said she loved to. A rendezvous. She asked me what we were gonna do. So stop stopped with a bottle of for two. Monday.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 Tuesday Greg David hier bij ZFM in de ochtend het is elf over negen. En buiten is het een beetje grijzig aan het worden. De zon is een beetje achter de wolken. Bij onze overburen wappert de uh, vlag een beetje. Nou, ik vind het niet zo bijzonder allemaal. Uh, dus uh, door met muziek dan maar. Gewoon met maan. Zo kan het dus ook. Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd?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 Maan, die vertelt hoe het ook kan. Gelukkig ja, gelukkig, de zon is weer terug in Zandvoort. Ik kijk even naar buiten en het zonnetje schijnt weer. En wij gaan door met George Benson. Het is uh, bijna kwart over negen. Als je nog oplicht, als je nog ligt, als je nog lekker thuis bent, heerlijk geniet ervan. Als je aan het werk moet, dan had je er volgens mij al moeten zijn. Nou ja, on Broadway. En dat is een beetje de straat zoals wij hem hier hebben. De Straat, maar dat is toch anders. Hier is George Benson on Broadway. The saint is on wave magic in the air George Benson on Broadway, oftewel de Haltestraat van New York. Goed, wij gaan door met de bakker. Niet Van Vessem, niet Bakker Bart, maar George Baker, Little Greenback. <middels> ...met Little Green Bag. En ik krijg altijd zin in broodjes, maar goed, tot de zijde. We gaan lekker door met een Deutsche Zoutplatte... ...van der Nena. Irgendwie, Irgendwo, wan. En mensen kennen natuurlijk ook... ...uit de nieuwe serie Dark op Netflix. Dat derde seizoen, dat is echt... Oef. Van Nena met Irgendwoor, Irgendwie, irgendwann of zoiets. Die tijd is te rijf voor een beetje zetelijkheid. Mooi is dat, hè? Goed, wij gaan lekker door met Prince. Het is bijna half tien. En dit is Raspberry Bread uit de jaren 90. En het liedje over het meisje met het rode hoedje. Dan is het nu half tien geweest. Twee over half tien. En dan doen we altijd iets anders. Dat weten mensen al. En dat is onze rubriek. Jazz is niet eng. Op de achtergrond hoort Charlie Parker. Dat hoef je natuurlijk niet meteen naar te luisteren. Want voor mensen is er inderdaad een drempel om naar jazz te luisteren. Maar er is ook heel veel andere jazz. Dat draaien wij bijvoorbeeld op... Zondagochtend hebben we een prachtig jazzprogramma hier op ZFM. Maar ik draai nu iets anders en dat is James Brown. En James Brown en jazz hebben je is Kan dat? Ja, dat kan. James Brown heeft in de jaren zestig jazzplaten opgenomen. En lekker met die soul van hem erdoorheen. Dit is That's My Desire, James Brown. Allernieuwste van Carlos Santana. En daar staat 50 jaar bijna tussen tussen de platen die je daarvoor hoorde. En dat was James Brown. De jazz is niet eng plaat van deze week. Wij gaan door met andere oude knakkers. Santana is inmiddels 72. Deze mannen zijn nog ouder. Maar goed, wel heel erg leuk. En lekker een oude plaat van ze. TLC met Creep en daarvoor hadden we de Rolling Stones. Ja, toch grappig als het achter elkaar wordt. Ik ga even door met uh, Hoeve Fonic. Het is 10 uh, voor 10. En dit is een hit van twee jaar geleden. Badaboom. Me. No you didn't Van ik uit België. En volgens mij komen ze weer naar Nederland. Nou, dat is natuurlijk niet zo ingewikkeld, want er is maar twee uur rijden voor ze. Wij gaan door met een paar platen, nog één of twee, voor tien uur. En hier op ZFM hoor je nu hazes en waarom ook niet.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 Laat mij nu toch met rust Ik leef mijn leven zoals ik dat vind Oh. Ik kijk u terug en toch heb ik geen spijt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 Laat mij nu gaan, laat nu gaan. André Hazes en nog steeds kippenvelden Dit is toch prachtig. Goed, het is 3 voor 10. Dat betekent dat we bijna opzitten. Ik blijf bij je tot 10 uh, uur met Servet. House Dad. En je luistert naar een nieuw programma bij ZFM. The Summer Wake Up. Mijn naam is Walter Sons. En er staat nog veel meer te gebeuren bij ZFM. Met nieuwe presentatoren en programma's. En natuurlijk kunnen we vrijwilligers gebruiken. Nou, lijkt je dat leuk? Stuur een berichtje naar programmaleiding@zfmzandvoort.nl en dan horen we graag van je. Ik ben de maandag weer, morgen zit Gerloogman hier, en dan wens ik je een hele fijne dag en veel plezier nog.